12 uur. Dit is Radio 1. De Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal Radiobaas Jan Westerhof van de publieke omroep over waarom er geen radio 555 komt voor de slachtoffers op de Filipijnen. Verder een mediaforum met Wouter van Scherburg en Mark Vis. En nu het NOS Nationaal. hier is Dorald Megens. Goedemiddag, gevechten op Filipijnen om voedsel. Voor nationaalleider Marine Le Pen bij Wilders en polen aanpak in Utrecht werkt, zegt de gemeente. De zon schijnt flink, maar in Zuid-Limburg kan de mist hardnekkig zijn. Blijft droog vandaag, 9 tot 11 graden wordt het. Aan zee waait een matige noordwestenwind. Vannacht maakt het oosten van het land weer kans op mist. De rest van het land is het bewolkt. Overdag gaat het een tijdje regenen aan zee met kans op onweer. En uiteindelijk wordt het 6 tot 10 graden. Op het Filipijnse eiland Leten raken steeds meer mensen radeloos door voedselgebrek. Een pakhuis met rijst werd geplunderd en in Tacloban raakten militairen in een vuurgevecht met gewapende mannen die winkels leeghaalden. Verslaggever Matthijs van der Wiel, die in Tacloban is, zag dat het gemeentebestuur grote moeite heeft om de situatie de baas te blijven. We spraken een burgemeester van een voorstartje en die zei, ja, ik kan hier eigenlijk niks uithalen. Er zijn wel troepen gekomen, maar uh, voorlopig kan ik nog totaal niet de rust uh, garanderen. Maar je zag wel overal in de stad net de opgezette checkpoints met militairen. En voor het eerst vanavond geldt er ook een avondklok. Vanaf 8 uur vanavond mag niemand meer op straat zijn tot morgenochtend 5 uh, uur. En dat is een heel gek idee als je bedenkt dat heel veel mensen hun huis kwijt zijn. Bijna iedereen, ik vroeg dat zo aan het leger, hoe kun je nou mensen dwingen om in hun huis te gaan als ze geen huis meer hebben. En uh, toen zeiden ja, ze gaan een hutje bouwen voor de nacht en dan uh, moeten ze daar maar in blijven. Maar het is vooral bedoeld om te voorkomen dat mensen van buitenaf, uit andere gemeenten hier naartoe komen om verder te plunderen. En daarbij zeg ik dat ik me vraag wat er nog te plunderen valt, aangezien uh, er eigenlijk helemaal niks over is in de stad. En behalve Eerste Hulp probeert het gemeentebestuur van Tacloban nu ook grotere operaties op touw te zetten. In ieder geval wordt er een grootschalige evacuatie gepland. De leger was in de straat en ging inventariseren wie er weg wilde. En morgen een groot transport. De details heb ik nog niet. Maar met een leger, een vliegtuig, een transportvliegtuig en een boot van de marine, wordt er, als het goed is, morgen een grote evacuatie georganiseerd. En dan iedereen die mee wil, die moet zich dan inschrijven. En op die manier proberen ze iedereen die weg wil een kans te geven. Er waren ook veel mensen die ik sprak die gewoon bleven zitten, die niks meer hadden... daar echt midden tussen die verwoestingen zaten... En vroeg ze, waarom blijft u hier, waarom gaat u niet weg? Ze zeiden, ja, we hebben geen plek om heen te gaan... we zouden niet weten wat we zouden moeten. Verder weg het ergst getroffen is de kustlijn. Mathijs van de Wiel beschrijft wat hij zag. Ik dacht dat ik alle ravages wel gezien had... maar eh, wat ik daaraan trof, ja, dat, dat oversteeg alles. Daar was echt niks meer overeind. Daar waren alle huizen helemaal weggespoeld. Daar leven de mensen eigenlijk midden op een vuilnisbelt. Verslaggever Matthijs van der Wiel vanuit Tacloban op het Filipijnse eiland Leten. De Tweede Kamer heeft veel kritische vragen... over de aanpak van de Libor-fraude bij de Rabobank. Vorige week werd bekend dat de bank... voor een kleine 800 miljoen euro aan schikkingen heeft getroffen...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 En dat is vooral de direct betrokkenen die gefraudeerd hebben aan te rekenen. Minister Dijsselbloem zei vorige week dat ook hij het liefst vervolging van frauderende medewerkers wil. Maar later schreef hij dat mensen die nu nog bij de Rabo werken niet kunnen worden vervolgd. De leider van het Front National Marine Le Pen brengt vandaag een bezoek aan Den Haag. In de Tweede Kamer praat ze met de voorman van de PVV, Geert Wilders. Verslaggever Michiel wat nu. Michiel, is er, er al? Ze is zojuist aangekomen op het binnenhof, al waar natuurlijk een delegatie van pers uit Nederland en vooral ook uit Frankrijk haar stond op te wachten. En, en heeft ze al wat gezegd? We, hier horen we dat geluid even. Ja. Madame Le Pen. Bonjour. Bonjour Madame Le Pen. Comment allez-vous? Ja, dat uh, mooie Mooist Frans, dat uh, laat ik even aan de collega's natuurlijk uit, uh, uit Frankrijk. Maar uh, ja, er was veel belangstelling en zojuist ook weer... Uh, Marine Le Pen heeft samen met Geert Wilders de grote zaal van de Tweede Kamer betreden. Zij zit uh, achter in de zaal en bij binnenkomst konden we nog eventjes haar aanspreken. We gaan naar de plenaire zaal. Wat vind je van de veiligheid? Is het een belangrijk bezoek voor u, meneer Wilders? Zeker. We gaan hier links naar de plenaire zaal even. De persconferentie is vanmiddag. Het is belangrijk om u hier te in de persconferentie. Why is it important? Because he's is a very important politician, maybe the future president of the Republic of France and a good friend. So thank you very much. You have a press conference this afternoon. Thank you. van Ja, een belangrijke politica zegt Geert Wilders, mogelijk de president in de toekomst van Frankrijk. Ja. hij kijkt dus tegen haar op, zou je kunnen zeggen. En dat is ook een beetje de boodschap van gisteren. Hadden we meer tijd om met Wilders te spreken. Waarom? Niet nu ineens dit bezoek, die toenadering tussen de PVV en het Front Nationaal. Want je weet, de PVV moest er tot uh, voor kort niets van hebben... om geassocieerd te worden met partijen als Front Nationaal, Vlaams Belang. Ja, volgens Wilders zegt hij, ja, we hebben ons te lang laten gijzelen... door het beeld wat de media daarvan geschapen hebben. Zeker. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb u dat ook eerder gezegd... dat ik daar zelf ook eerder gevoelig voor ben geweest. Dus het is niet alleen maar de schuld van de media. Ik heb zelf ook eerder gezegd van nou, is het wel verstandig... en zouden we daar niet veel last van kunnen krijgen electoraal... Uh, en ik vind en ik ben blij, en sterker nog, het voelt als dus een bevrijding. Uh, om dat niet meer te doen. Om gewoon te kijken naar iemand uh, wat hij is. Uh, om iemand te beoordelen om wat hij zelf vindt. En niet om wat zijn of haar vader heeft uh, gevonden. Uh, Marine Le Pen is een uitstekende, uh, charismatische politica. Die uh, leiding geeft aan uh, een, uh, een hele grote partij in Frankrijk. Die wellicht in de toekomst zelfs president uh, van de Republiek Frankrijk uh, zou kunnen worden. En ze heeft heel veel gemeenschappelijk met de PVV. Ja, vooral uh, dus uh, gemeenschappelijk. ...op het gebied van anti-Europa-politiek. Want er zijn hmm. natuurlijk ook de nodige verschillen tussen deze twee partijen. Ja. Ja, hij trok zich kennelijk in het verleden wat aan van de media... ...want ook die uh, waren de medescholen. Hoe ja. gaat het nu verder, Michiel? Nou ja, vanmiddag uh, rond een uur of uh, drie is er een uh, persconferentie in Nieuwspoort. Al waar wij ons natuurlijk vroeg moeten melden vanwege alle veiligheidsmaatregelen. Het is hier ook uh, dik bezaaid met, uh, met uh, uh, politieagenten op het Binnenhof. Uh, nu ook weer uh, van de dienst DKDB voor de persoonsbeveiliging van zowel Marine Le Pen als Geert Wilders. Michiel Breedveld in Den Haag bij het bezoek van Marine Le Pen aan Geert Wilders. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Een proef in Utrecht waarbij dakloze buitenlanders worden opgevangen is een succes. Dat schrijft tenminste het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Overlast is sinds het begin van de proef, dat is anderhalf jaar geleden, met 75% teruggedrongen. Victor Everhart, diversiteitswethouder in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Everhart, wat heeft u gedaan dat die overlast uh, zo is teruggedrongen? Nou, we zijn, uh, we vonden een aantal Midden- en Oost-Europeanen, met name Polen die gewoon uh, in ons land uh, werkten. Een aantal van hen is inderdaad aan de zelfkant van de maatschappij terechtgekomen. Mm -hmm. En uh, uh, is in dakloosheid uh, gekomen. En daarin hebben wij deze organisatie gevraagd van spreek ze erop aan. En met name geef ze ook weer toekomstperspectief in eigen land. En dat is heel succesvol geweest. En heel veel mensen hebben hun eigen leven weer opgepakt. Ja. Zijn veelal teruggekeerd naar het land van herkomst. En hebben daar hun toekomst weer opgepakt. En dat levert minder problemen bij ons in de stad op. Ja, terug naar Polen dus. Hoeveel mensen gaat het? Nou, we hebben een groep van 85 personen zijn uiteindelijk benaderd op deze manier. En die hebben dus allemaal een weg weten te vervolgen.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 Nou, er zat meer in dan alleen deze aanpak. Het ging ook echt over aanpak rond uh, ongedocumenteerden. die inderdaad ook met geestelijke gezondheidsproblemen uh, kampen. Dus het was ja. breder dan dat. Ja, ja. Ik, ik begrijp uw vraag. Uh, het is ook een investering geweest. Uh, we hebben gezien dat dus wij geconfronteerd werden in onze stad met dit vraagstuk. Wij staan voor uh, gezondheidszorg in onze stad. Ik vind ook dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En dat is waarom ik ook zeg: uh, we, we continueren deze aanpak nog tijdelijk. Wij zien tot problemen worden opgelost. Maar uiteindelijk moet het Rijk zijn verantwoordelijkheid gaan nemen. En het is een tijdelijke investering geweest. Hm, want ja, 75% teruggedrongen, de overlast, betekent wel dat u met 25% blijft zitten. Ja, klopt. Uh, dit soort ja, problematiek los je nooit 100% op. Uh, wij zijn tevreden met deze uitkomsten... Uh, we hadden hier uh, een hoge verwachtingen van en die zijn echt uh, bewaarheid geworden. Mm -hmm. uh, alleen, het is een vraagstuk wat je in een stad niet alleen kan oplossen. Het is een, een landelijk en zelfs Europees vraagstuk. En, en daar moeten mensen ook hun verantwoordelijkheid nemen. En, ja. uh, uh, uh, uh, en die uh, vraag leg ik ook uh, al, al tijden in Den Haag neer. En die zal ik met deze goede resultaten, ook met een winkend perspectief... hoe je dit soort problemen aanpakt, ook weer opnieuw daar op de tafel leggen. Ja, en uh, driekwart minder overlast is voor u voorlopig een, een heel goed resultaat, zegt u. Victor ja, Everhard, ja, ja. diversiteitswethouder in Utrecht. Ik dank u wel. Amsterdam, de gemeente daar en het Rijk zijn het eens over de toekomst van het marine terrein in de stad. Het complex is 14 hectare, het wordt in de toekomst toegankelijk voor het publiek. Er komt een park, een haven en restaurants en een deel van het terrein is bestemd voor woningbouw. Over 15 jaar moet het eerste huis klaar zijn. Eind volgend jaar is het eerste deel van het marine terrein grenst aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam al open voor het publiek.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 Er werden daar meerdere kadavers van schapen aangetroffen. Deels in een vriezer en ook deels buiten een vriezer. De eigenaar van de boerderijen Westmaas en Waal is aangehouden. Economische activiteit in Nederland is steeds minder schadelijk voor het milieu... zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Staat in een rapport over de groene economie van het CBS. Het bureau constateert dat de uitstoot van broeikasgassen... de afvalproductie en de emissie van zware metalen sinds 2000 zijn gedaald. En ook neemt in steden het fijnstof in de lucht af... Dat komt niet alleen door de economische crisis, zegt Peter-Hein van Mulligen van het CBS.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 Het gaat ook over het tv-programma, moet ik erbij zeggen. Vorig jaar was dat nog 62 procent. De HEMA staat al vijf jaar op nummer één. kwart van de consumenten kan dat warenhuis niet missen. En Albert Heijn bezet na de NOS de derde plek op de lijst. Sport.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 Wij hebben uh, expliciet gevraagd wat, wat de inhoud is van artikel uh, 17 van het algemeen reglement uh, betaald voetbal. Omdat daar volgens, volgens ons redelijk expliciet staat dat uh, een hoofdtrainer-coach uh, uh, een aantal taken heeft die hij volgens ons zelf uit moet voeren. En wij willen graag van de aanklager per voetbal horen... Of, dat, of daar nog een andere interpretatie aan te geven is. Uh, en, en mocht dat zo zijn... Ja, dan uh, zullen we waarschijnlijk in het verlengde onderzoeken onderzoeken om uh, het reglement daar aan te passen. Marsman verwacht deze week antwoord van de aanklager. En de CBV legt zich dus niet neer bij een eventueel negatieve uitkomst. De belangenvereniging van de coaches zal pas rusten als hun doel is bereikt. En dat doel is duidelijk, de hoofdcoach moet coachen. Wij vinden dat je kunt uh, zeg maar, schrijven met, uh, met taken zoals je wilt. Uh, en het is heel logisch dat je een heel team hebt van, uh, van specialisten die zich wel eronder houdt. Maar wij, wij vinden daarnaast dat uh, de hoofdverantwoordelijkheid van een, uh, van een trainer toch wel uh, de coaching tijdens wedstrijden is. Omdat dat uh, uh, ja, uh, volgens mij de belangrijkste taak is. Uh, en uh, wij vinden dat die verantwoordelijkheid dat die, die niet gedelegeerd kan worden. Gerard Marsman, directeur en coaches betaald voetbal. De belangenvereniging die niet blij is met de manier waarop FC Twente de trainerstaken nu verdeelt. René Passet van de AWB met verkeersinformatie. Door al het hardnekkige mist in Zuid-Limburg, waar het verkeer nog steeds moet rekening houden met een uh, kleine wereld, minder dan 200 meter zicht op sommige plaatsen. Ze zijn bezig met het bergen van een tankwagen langs de A1, Apeldoorn, Hengelo. Dat levert bij 203 drie kilometer file op. De rechte rijstrook is dicht... Beter nieuws komt er vanaf de A50 Os arnhem want de rijbaan is weer open. Ze had helaas nog wel lange file. Tussen Ravenstein en het valburg 8 kilometer. En daardoor ook drukt op de A73 vanuit Maasbracht. Tussen het neerbos en het ewijk 5 kilometer. Rond Schiphol is het treinverkeer behoorlijk ontregeld. Ze zijn daar bezig met een technisch onderzoek aan de bovenleiding. Dat is nog steeds niet afgerond. Hou rekening met een half uur tot een uur vertraging. Toen maar, wat een hoop verkeersinformatie. Zo op de woensdagmiddag om kwart over 12. Nog één keer de hoofdpunten op het Filipijnse Eiland Leten wordt hier en daar al gevochten om voedsel. Een pakhuis met rijst is geplunderd. Front nationaalleider leider Marine Le Pen is in Den Haag gearriveerd... voor een ontmoeting met de leider van de PVV Wilders. En een proef in Utrecht met de opvang van dakloze buitenlanders... is een succes, zegt de gemeente. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De NTR zendt vanavond de documentaire Zwarte Piet en ik nog een keertje uit. Ja, dat heeft alles te maken natuurlijk met de discussie van de afgelopen tijd. In het mediaforum politiek commentator Wauke van Schermburg en Mark Viss... die is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het gaat onder meer over radio- en tv-actie voor de slachtoffers op de Filipijnen. Maandag gaat het allemaal gebeuren bij de publieke en de commerciële omroep. Beroepsmopperaar Maarten van Rossum vertelde gisteren bij Pauw en Witteman dat hij waarschijnlijk niks gaat geven. Ga jij wel geven voor 5,5 Nou, Ik heb dat met mijn echtgenoten besproken en wij waren zeer aarzelend. Want je wil wel. Maar ja, je hebt geen enkele garantie op basis van ervaringen in het verleden. dat er iets nuttigs mee gebeurt. Kijk, in de nationale nieuws kun zometeen Johan en die komt uit Heteren. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media Ja, Gisteren was er dus die aankondiging dat er maandag een grote tv-actie komt... om geld op te halen voor de Filipijnen. Maar hoe zit dat dan met de radio? Er komt uh, in ieder geval geen gezamenlijk programma... van de publieke en commerciële radiostations... zoals dat wel gebeurde met de tsunami en de aardbeving in Haiti. Radio 555 is een gezamenlijk initiatief... van Radio 538, Radio 2, 3FM, Q-Music, De Wereldomroep... Slam FM en Radio Veronica. En wordt dit uur gepresenteerd door... Belen en Edwin Evers. Radio 555. Ja... Geen radio 555, 5, maar wat dan wel. Jan Westerhoff is hier, directeur audio van de publieke omroep. Hartelijk welkom, Jan. Ja, we gaan volop, dag Jorgen, we gaan volop meedoen uh, met de uh, actie voeren. Want dat is de vraag inderdaad, wat gaat er gebeuren dan? Ja, Geen radio 555. Ja, het centrum van de actie is beeld en geluid hier op het Mediapark. Mooi gebouw. Uh, daar komt het telefoonpanel te zitten. Daar komen de televisieuitzendingen ook vandaan. Ook met televisie wordt veel geschakeld. En uh, wordt nog bedacht wat er dan s'avonds nog in de gezamenlijkheid gedaan kan worden. Uh, ik heb gisteren geprobeerd om samen met de collega's van de Vereniging van Commerciële Radiostations het eens te worden over Radio 555. Dat was de vorige keer. Hartstikke groot succes. Had ik mooi gevonden. Omdat het, we wilde goed, dat, laten dat komen. Op dat moment werd op de, al die zenders dan hetzelfde programma uitgezocht. Ja, dat hoorde je net. Hè? Je hoorde ja. net Edwin Evers en Giel in de, in, de, in de tune. Normaal gesproken concurrenten van elkaar, die zaten ja. daar toen samen. Ja, dat was hartstikke mooi. Nou, dat kregen we gisteren niet meer rond. Ik heb waarom, net... waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Uh, ik heb uh, vrij intensief contact gehad met de, met de collega's... Van de, van, van de Vereniging van Commerciële Radiostations. Die waren aanvankelijk positief. en Later zagen ze toch meer bezwaren. Ik weet niet waar dat precies op gebaseerd is. Maar het belangrijkste is, zij doen mee met de acties. Ze draaien dezelfde spotjes, ze gaan geld inzamelen. En dat is... Het doel, er moet geld komen voor de Filipijnen. En uh, daar gaan ze volop uh, aandacht aan besteden, hebben ze mij verzekerd. Nou, we hebben even wat rondgebeld. In ieder geval bij 548 zeggen ze... ja, wij willen best meedoen met zo'n Radio 555, maar dan moeten alle commerciële meedoen. Het Lukt er niet om, om die kant op één lijn te krijgen, kennelijk? Ja, dat, dat is dan binnen die vereniging die ik net noemde... Daar hebben ze dat kennelijk niet voor elkaar gekregen in hun dag. En dat moet ook snel gebeuren. Dat zijn allemaal verschillende ondernemingen. Het zijn toch we snelle stappen. jongens die commerciële? Jij zegt het. Ja. Normaal gesproken zijn ze ook altijd heel snel. Dus ja. daar is niet, daar denk ik geen wil uh, aanwezig. Maar waarom zou dat kunnen zijn? Heb je dat niet Nee, ik ga over? niet zitten speculeren. Dat heb ik wel gevraagd en we praten het nogal een keertje over. Want ik wil natuurlijk nu wel weten. Ja, maar over jij de weet de meer, maar je zegt het nu gewoon even niet begrijpen. Nee, nee, nee, nee echt niet. Oh. Ja. ja, maar goed, als zij zeggen: ik doe niet mee, dan vraag je waarom. Ja. En wat zeggen ze dan? Nou, dat ze het niet rondkregen meer intern. En, en we gaan er later nog een keertje op doorpraten. Maar haar belangrijkste jeugd is... ze voeren actie, ze gaan geld inzamelen. En Radio 5 en 5 was een hartstikke leuk initiatief... maar dat is een, een vorm... En, uh, en we gaan de komende dagen, ik heb net nog even met ze gebeld... hebben het over hoe we zo intensief mogelijk kunnen samenwerken... en dingen om elkaar kunnen afstemmen. gaat allemaal helemaal goed komen. Ja. Even dan naar de publiek, want dat is wel onder jouw verantwoordelijkheid. Wat gaat <lacht> daar dan gebeuren? Wordt bijvoorbeeld Radio 2 of, of 3FM... wordt helemaal schoongeveegd voor die actie? Radio 2 hebben we gezegd, gaan we dat doen. Dat past goed bij die zender. Het toeval wil dat we daar het Top 2000 Café al opgebouwd hebben... voor de komende maand. Dus Radio 2 gaat maandag de hele dag in dat uh, café zitten. Ze zijn nu vanaf vanochtend bezig om te bedenken... wat ze in de programmering daar gaan doen. Maar Radio 2 zit in het hart van de programmering... en de andere publieke radiozenders doen er op hun eigen manier er ook aan mee. En Radio 1 natuurlijk vanuit deze zender... vanuit de journalistieke, onafhankelijke rol... altijd iets anders dan de andere radiozenders. Komende maandag gaat het gebeuren, ook op de radio. Dus Jan Westerhof was dat, directeur audio bij de NPO. Hartelijk dank. De nieuwe reporter besteedt aandacht aan een interessante afstudiescriptie... van studentjournalistiek Jireel Verhagen. En dat gaat dan over raciale stereotypen in de voetbaljournalistiek. Verhagen analyseerde hoe vier Nederlandse kranten schreven... over spelers op het WK voetbal in 2006 en 2010... Over hun fysieke prestaties, zoals schotkracht en lichaamsbouw... en over mentale aspecten als intelligentie en discipline. Nou, u voelt het misschien al aankomen. Raciale stereotypen bleken springlevend. Donkere spelers werden veel vaker als fysiek sterk aangeduid... terwijl witte spelers slim waren. Zijn journalisten nu racisten? Nee, zegt Verhagen daarover. Maar ze moeten zich er wel bewust van zijn... dat ze onzinnige stereotypen in stand houden. Gisteren hadden we het al even over de gratis nieuwssite Newsmonkeys in België. Die website is helemaal gratis... en wil toch kwaliteitsjournalistiek en diepgravende berichten brengen. Gisteren hadden ze 1700 euro binnen... maar intussen staat de teller op het honderdvoudige daarvan. Ruim 170.000 euro en niet minder dan 680 mensen hebben al gedoneerd. De uitreiking van de MTV EMA's heeft in Amerika voor een kijkcijferrecord gezorgd. Ruim 1,2 miljoen mensen keken naar die Europese awardshow. Ook online dit de show in Amerika Goede Zaken. Rond de uitreiking hebben meer dan 3,3 miljoen mensen de website van MTV bezocht. Het is daarmee de succesvolste editie tot nu toe in Amerika. Bij de NTR is vanavond de tweeluik Zwarte Piet en ik van Bibi Fadlala te zien. Vorig jaar heeft zij die documentaire gemaakt. Ze was toen zwanger en vraagt zich af hoe ze straks Zwarte Piet moet uitleggen aan haar kind. En in de documentaire, die nu dus wordt herhaald, gaat ze op zoek naar voor- en tegenstanders. Van Jennekes is hier van de NTR, hartelijk welkom. Uh, ja, je was wel blij denk ik met die discussie hè, die de afgelopen tijd heeft gevoed. Nou, blij vind ik niet het goede woord. Nou ja, reden om die ik ik te De discussie is altijd goed. Nou, de reden was eigenlijk... Uh, ik, wij vonden het wel een mooie serie, het is een tweeluik. En uh, dat werd toen overdag uitgezonden, wat ik altijd jammer heb gevonden. Zeker omdat... Ik was er toen wel erg voor om het, proberen het op de avond te krijgen. Dat het natuurlijk toch ook over kinderen gaat. Maar dat kon niet. Waardoor wij een, een grote aankondiging moesten doen. Dit programma bevat kritische informatie over Sinterklaas. En uh, ja, toen zei ik al tegen Bibi: We gaan gewoon het volgend jaar proberen, uh, als het kan, om hem weer opnieuw uit te zijn Ik ga het gewoon weer opnieuw bij de zendermanager voorstellen. Okay, nee, maar die kon er nu echt niet meer omheen na die hele discussie, natuurlijk. Ik denk het ook, ja. Dat heeft wel meegeholpen. Tuurlijk, ja, tuurlijk, die discussie. Maar kijk, die discussie was vorig jaar ook al, hoor. Toen uh, werd er ook niet zo, denk ik, zo massaal als het nu is. Maar die, die discussie speelde natuurlijk al jaren. Wij deden bij de MP NTR al vijf jaar geleden de regenboogpieten. Wij zijn wel heel erg bewust uh, dat dit natuurlijk toch een fenomeen in de samenleving is... dat controverse oproept. Ja. De zoektocht en weerstand van voorstanders van Zwarte Piet raakt haar persoonlijk. Laten we even luisteren naar een klein fragment uit die documentaire. Ik krijg uh, overal te horen van het is traditie, het is traditie... maar uiteindelijk komt erop neer dat ik mezelf moet aanpassen en mijn normen en waarden moet aanpassen aan die van de rest van Nederland. Ja, ik bedoel, in, op heel veel gebieden kun je gewoon aanpassen en um, meegaan in de dingen die van je verwacht worden, maar ik vind niet dat je je overtuigingen moet opgeven. Ja, uh, dat is nogal wat uh, als we dit zo horen. Het is vanavond dus weer te zien. De discussie uh, is hard gevoerd. Sluit die documentaire daarbij aan? Ik vind dat het een heel genuanceerd beeld geeft. Daarvoor vind ik het ook heel goed dat wij die nu uitzenden. Kijk, de NTR. Ja, wij zijn natuurlijk ook het propaganda-instituut van Sinterklaas. Wij, bedoelen, ja. uh, wij zijn Sinterklaas eigenlijk dus... En als onafhankelijke omroep uh, vind ik ook dat je uh, andere geluiden moet laten horen. En zeker ook de omroep die staat voor de culturele minderheden. Ja. Dus en dit leeft gewoon, dat zie ik ook om me heen. Dat was toen al, we kregen daar veel reacties op. Maar er wordt nu zelfs ge gezegd dat er protestacties komen bij de intocht. Hebben jullie daar ook over bij de intocht? Ja, kijk, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die in de samenleving gebeuren. Ik vind het natuurlijk toch een beetje bezopen als mensen nu dit ook weer uh, gaan gebruiken om, om rotzooi te trappen of weet ik wat dan, Natuurlijk wel een feest. En in mijn ogen moet je dat feest voor iedereen doen. En de kunst is, denk ik, om uh, dat feest. Uh, bijvoorbeeld, toen ik hier naartoe liep, dacht ik: waarom gaan we niet langzamerhand een richting uit dat je straks krijgt Bob de fiets, Piet en, en Hans de pakjes, Piet en Hassan uh, de straat, Piet? Uh, Werkt daarmee? Dat proberen we ook binnen de NTR, want dat hele zwarte Piet, dat dat. dat ja, dat kun je ja. dat ook zeggen. Zie je dat als een uitdaging, ja. hoe je dat feest voor iedereen maakt. Maar je ziet daar wel een ontwikkeling. Want Paul Reumer, dat is jullie baas, met NTA, ja. die zat hier bij ons in het mediaforum. En uh, nou ja, ik vroeg hem op een gegeven moment ook van... Uh, hoe zit dat nou met die hele Sinterklaas en Zwarte Piet discussie? Toen zei hij in eerste instantie dit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 wij het vorig jaar die documentaire uitzenden, heb ik met de mensen van Sinterklaas Journaal daar uitgebreid over gesproken. En die zeiden ook: van juist dat dit geluid leefde En uh, juist een zwangere, zwarte zwangere vrouw die zich dit afvraagt. wat is een mooie uitgangspunt voor een documentaire om dat te onderzoeken? Dus het, zij waren er ook niet uit. Nee. Het, maar zij merkten wel, gaandeweg die documentaire dat de ruimte in Nederland om hier überhaupt over te praten... gewoon ontzettend klein is. En dat je, dat je heel erg meteen in een discussie komt... over racisme en over, over, ja. over afnemen van cultureel erfgoed. En dat, denk ik, ik weet, nou, dat vind ik dus ook weer een hele typische reactie. Ik merk in mijn eigen omgeving... ik heb ook broers die de Sinterklaascentrale leiden... en uh, überhaupt aan de, aan de tafel erover praten begint al meteen van het feit dat wij dat uitzenden... zeggen ze, daarmee maak je het feest kapot. Nou ja, dat is natuurlijk echt onzin. We hebben het hier wel over een verzinsel, een commercieel verzinsel... dat dat miljoenen opbrengt. En ja. uh, ik vind, daar mag je best over praten. Ja. Hoe je dat feestje leuker maakt voor iedereen. Vanavond en morgenavond bij de NTR om vijf voor acht. Op Nederland 2 is die te zien. Die documentaire dus. Het is de tweeluik Zwarte Piet en ik van Bibi Vatlalle. Hartelijk dank. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles. Naar blokken. Het mediaarchief. 13 november 2004. Toen werd de Limburgse gemeente Helden opgeschrikt door brandstichting in de moskee. Er waren wat spanningen tussen jongeren in Helden. Maar dat er brand zou worden gesticht. Dat was voor velen een grote schok. Het was bovendien op de dag dat het suikerfeest zou worden gevierd. Er kwamen veel media op af. Want zo kort na de moord op Theo van Gogh waren er meer branden bij moskeeën geweest. Het journaal stuurde verslaggever Tanja Brown. Voor het ochtendgebed konden de Marokkaanse moslims in een gymzaaltje in Helden terecht. De meeste in gewone kleren, omdat de reden voor traditionele feestkleding vanmorgen voor velen verloren is gegaan. Ik verkondig al jaren van problemen die in de grote steden zijn, die komen wij hier niet tegen. Ja. En nu vanmorgen ineens uitgerekend met een suikerfeest, vergelijkbaar met jullie kerst, krijg je dit. Laten we niet kersten. He? En ik denk dat het de grootste gedeelte van de, van de Nederlandse en van de helderse gemeenschap dit gewoon niet wil. Terwijl ze proberen nog iets van het suikerfeest te maken, ondervraagt de politie de buurtbewoners. Op zoek naar de daders, want aan brandstichting twijfelt hier eigenlijk niemand. De burgemeester vermoedt zelfs in welke hoek hij het zoeken moet. Er zijn een helden, ook in helden, jongeren. Zoals er overal in Nederland jongeren zijn van allochtonen en van autochtonen, tonen kom af, die scherp tegenover elkaar staan. Wat voor jongeren zijn dat hier dan? En noemen die in Nederland uh, wel eens lonsdelers. Een klein deel uh, heeft rechtsextremistische ideeën waar wij ons zorgen over maken. Ja, burgemeester Kleingeld van Helden was dat als laatste. Nog wekenlang bleven de gebeurtenissen in Helden in de belangstelling... ook in buitenlandse media. Een onderzoekscommissie kwam nadien met een evaluatie... en adviseerde onder meer bij een fysieke calamiteit... wordt de coördinatie van de aanpak via het rampenplan geregeld. Zorg voor een vergelijkbare stelselmatige aanpak... bij collectieve stress en of gebeurtenissen... met maatschappelijke impact, zoals in dit geval... na de moord op Theo van Gogh. Einde dit citaat. Is radio 1. lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, politiek commentator Wauke van Scherrenburg en Mark Vis is nu nog secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Hartelijk welkom allebei. Uh, Marine Le Pen bezoekt de Tweede Kamer. Veel media aandacht. Wouke, dat doet Wilders toch weer slim. Ja, hij uh, trekt weer enorm veel aandacht naar zich toe. Het was een tijdje stil omheen. Lang geleden had ze hem om zagen we zoveel camera's. En dat gaat vandaag uh, weer gebeuren. En uh, hij wil gewoon zorgen dat er zometeen in het Europees parlement... een flink anti-Europa machtsblok is. En uh, ik denk dat dat gaat lukken. Ja, uh, goed, dat, dat is inderdaad politieke analyse. Nog even, want het is denk ik voor Wilders echt wel een principeel punt ook. Het is niet alleen maar om aandacht te krijgen. Uh, Europa bedoel je? Ja. Ja, nee, zeker. Maar het is wel een kwestie van timing... van uh, uh, wanneer ga je daarmee uh, verlammen. En vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen in een aantal uh, provincies... En, uh, ja, dan is het leuk voor de pers om inderdaad ook uh, dit er even uit te kunnen lichten. Want dan hoeven ze daar niet alleen maar aandacht aan te besteden. Dus het is qua timing uh, is het de meester. Maar wacht even, wacht even. Ik denk dat die gemeenteraadsverkiezingen heel veel aandacht gaan krijgen van de pers, hoor. Ja, maar dit, echt dit... heel veel aandacht, omdat uit de gemeenteraadsverkiezingen gaat blijken die coalitie hoeveel schade heeft hij nou opgelopen. Ja, dat klopt. Maar dus ik de... denk dat beide hij daar niet aan veel. Mee. Hij, hij heeft daar geen podium. Ja, dus, maar ik, uh, ik denk niet dat dat veel met timing te maken heeft eerlijk gezegd. Nou ja, de, hij, hij doet niet, bewust niet mee aan die gemeenteraadsverkiezingen. Dus hij, hij zal dus daar geen podium krijgen als daar de uitslagen van binnenkomen. Dus heeft hij zijn eigen uh, momentje gecreëerd. En dit uh, levert sowieso publiciteit op. Oh. Vo vooraf sowieso heel veel publiciteit natuurlijk. Uh, vandaag op de dag zelf... Nog ja, niet, het moet nog beginnen, maar straks geloof ik, komt he? die persconferentie ja. natuurlijk, dus dan zal het helemaal losgaan. Ja, ik is. denk dat we er heel veel van uh, uh, horen en zien. En dan zullen we de komende maanden, uh, de, tot die parlementsverkiezingen, zal het echt zo blijven. we zullen echt heel veel ervan horen, want uh, uh, hij, hij is ook dus met meer, meerdere partijen dat uh, anti europa blok En ja, het zal voor uh, uh, de gevestigde partijen toch wel een redelijke schok zijn met wat voor machtsblok hij daar zo in komt. Ja. Dat geeft een hoop gedonder nog even over de uitslag van die gemeenteraadsverkiezingen. Want uh, jij zegt dat het is natuurlijk voor de coalitie... een soort eerste test toch weer. Hè? Van de, nou, hoe, hoe, ja. hoe erg is het Ontkennen misschien wel? ze natuurlijk, hè? maar ja. het is wel zo. Nee, want dat is natuurlijk ja. altijd met die uitslag. Als het gunstig is, dan zullen ze zeggen... nou, <lacht> zie je wel, het <lacht> gaat goed. En ja. de zullen zullen zeggen... ja, het zijn maar, zijn maar deelraadsverkiezingen. De, de, de verliezer in de peilingen zegt altijd... ach, het is maar een peiling... en de echte peiling is pas op de verkiezingsdag. <lacht> ja. En de winnaar zegt... zie je wel, we doen het goed. <lacht> ja. Dus dat is... Altijd een beetje uh, lekker uh, naar je toe draaien. Ja. Zometeen andere zaken in uh, de media gaan we bespreken in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. E. Eerst nu het laatste nieuws bij die geweldige NOS. Hier is Dorold ja, Jurgen. Tweede Kamer heeft veel kritische vragen over de aanpak van de Libor-fraude bij de Rabobank. Vorige week werd bekend dat de bank voor een kleine 800 miljoen euro aan schikkingen heeft getroffen. Veel Kamerleden hadden liever gezien dat het niet geschikt was. Maar dat de betrokken medewerkers of de top van de Rabobank zouden zijn vervolgd. Voor de derde dag op rij protesteerden textielarbeiders in Bangladesh voor een hoger loon. Daarbij zijn opnieuw rellen uitgebroken. politie vuurde rubberkogels en traangasgranaten af. Door die protesten zijn ongeveer 250 kledingfabrieken in de omgeving van de hoofdstad Dhaka gesloten. In die fabrieken wordt vooral kleding voor westerse merken geproduceerd. En het ging er net al over Marine Le Pen, de leider van de rechtspopulistische Franse partij Front National... is in Den Haag ontvangen door PVV-leider Wilders. Le Pen bezoekt de Tweede Kamer en gaat vanmiddag met Wilders een persconferentie geven... Wilders heeft haar uitgenodigd omdat hij meer invloed wil in het Europees parlement. En in Breda is een jongen van 16 opgepakt. Die wordt verdacht van een cyberaanval op het ROC West-Brabant in september. De DDoS-aanvallen hebben veel schade veroorzaakt. Leerlingen konden soms weken geen gebruik maken van het computernetwerk van de school. En hebben daardoor studievertraging opgelopen. Verdachte is een leerling van dat ROC en hij wordt van school gestuurd. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, René Passet. Nog steeds mistig in Zuid-Limburg, Jurgen. Daar is het nog een kleine wereld, ook op de weg. Minder dan 200 meter zicht soms. En een lange file op de A50, Os-Arnhem. Tussen Ravenstein en Knoopend-Valburg, 8 kilometer. De weg is wel weer vrij inmiddels. Het treinverkeer rond Schiphol is hervat. Het onderzoek is afgerond. Dus de vertraging daar voor treinreizigers zal nu afnemen. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum vandaag met Wouke van Scherrenburg, politiek commentator. En Mark Viss is uh, de secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. We beginnen met Lodewijk Ascher, de minister van Sociale Zaken. Lampiondag Ascher wekt vrevel, schrijft de Telegraaf vandaag op de voorpagina. Anonieme fractievoorzitter en een ingewijde uit de coalitie. En vervolgens de krant boos op de vicepremier. omdat hij ontbrak bij een pensioenoverleg. Hij vierde thuis met zijn kinderen Sint Maarten. Wouke, vind jij dat politici zoiets anoniem moeten tippen? Nee vind het, uh, <coughs> dit is echt de kwestie, notabene tevoren pagina, uh, rolde een achterklap. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen, als er enorm iets ergs in het kabinet aan de hand is. Stel je voor dat uh, uh, Rutte en uh, Van je hebben besloten elkaar dus echt niet meer te spreken en dat het voorbij is. Dat je dan een anonieme bron uh, uh, betrouwbaar opvoert, weet ik wel. Maar waar gaat dit over? Dat gaat over een minister die al krankzinnige werkdagen maakt... En nu uh, uh, één keer met zijn kinderen en misschien wel twee keer uh, Sint Maarten wil vieren. En er wordt meteen gesuggereerd alsof die man niets anders doet... dan om vijf uur middags thuis zitten om met zijn kinderen huiswerkbegeleiding... Hmm. DVD'tjes bekijken. Ik vind het echt, echt misselijk. Dit is een soort journalistiek en ook een soort politiek... Waar ik echt, echt boos over ben. Okay, Oké, jij, jij zegt ook journalistiek. Dus Mark, dus had de Telegraaf dit berichtje dan niet moeten schrijven? Nou ja, de Telegraaf uh, had het wel moeten schrijven. Alleen ik vind het ontzettend laf van, van, van de politici... dat ze dat op, op deze manier doen. En dan met van die quotes erbij van... Uh, het vieze premierschap is geen deeltijdfunctie. Nou ja, ik bedoel, Geef maar cadeautjes even, aan onze tafel. Even, even lekker scoren over de ruggen van, uh, van, van, van, van de kinderen van, van, van Asscher heen. Nou ja, ik vind... Echt maar waarom niveau vind niveau jij dat de krant dit, dit soort troep had moeten schrijven? Nou ja, kijk, op, op zichzelf uh, is het dus wel uh, gewoon nieuws. Uh, als, een, uh, uh, uh, als politici hierover uh, blijkbaar een punt willen maken, waarom zou een krant dat niet schrijven? Uh, omdat, omdat als politici echt een punt willen maken, lijkt mij, uh, je dan als journalist ook kunt zeggen, nou ja, als, als jou dit zo hoog zit, dan doe we het wel met name ja. en toenaam. Maar het is gewoon op, opgeschreven voor, van... Voor oh, hun is een berichtje gewoon. Maar ve nou, veel gehoord gehoor argumenten is natuurlijk te tegenwoordig... dat je dan bijna geen nieuwtjes meer krijgt. Want iedereen zegt van ja, ik wil het wel vertellen... maar ik wil niet met de naam erbij. Nou, dat is natuurlijk een beetje ontzettend. Je krijgt eerst van een heleboel mensen uh, die anoniem willen blijven... krijg je uh, uh, tips over wat speelt. En dan ga je op zoek. En vooral als je met een camera moet werken zoals dit moet doen... word je daar echt heel erg handig in. Want dan gaat niemand anoniem voor een camera staan... En, uh, nee. en uh, uh, dan ga je op zoek naar iemand die die geruchten, verhalen kan bevestigen. En zo, zoveel werk is het niet. Het is ook nog een keer hartstikke gemakzuchtig wat hier gebeurt. Ja. Wij zaten vanochtend hierover over te praten. We dachten van, het hoeft op zich als je helemaal geen heeft te leggen dit natuurlijk. Want hij wordt nu toch echt neergezet als een family man. Dus je zou ook nog kunnen denken dat het uit zijn kamp wordt ingestoken dit. Nou, dat is wel heel erg... Uh, ja, tegenwoordig heb je het niet. <laughs> Wat hebben jullie gedronken vanochtend, zou ik haast dragen? Uh, nee, dat denk ik niet. Uh. Maar, het, het, maar het gaat inderdaad... Uh, iedereen die dit leest... En daarom denk ik ook van... Plaats het maar als telegraaf. Want iedereen die dit leest denkt... Nou ja, jongens, waar maken jullie je druk om? Die man die is uh, een kwartiertje met, met zijn kinderen... langs de deur aan het gaan om, om Sint Maarten uh, te vieren. Ja, waar gaat dat het dan over? als je niet verkeerd te zijn, in dit. Nee. Ja, weet je, iedereen weet dat als je er ontzettend aan hecht... om zoveel mogelijk te proberen om s'avonds met zijn gezin... Ja. bijvoorbeeld de avondmaaltijd te delen. Dat weet iedereen. Uh, en, uh, ik herinner me ook nog, bijvoorbeeld Gerrit Zal, minister van Financiën was. Die man die was altijd gewoon om 6 uur s'avonds thuis, altijd. Maar daar, daar kraaide geen maar, omdat uh, uh, Gerrit dus niet het verhaal had... Er uh, ging niet het verhaal over dat ze zo graag bij zijn vrouw of zijn kinderen willen zijn. Bij Gerrit was, achter dat werk, ik neem, neem een paar tas mee naar huis en dat werk, dat doe ik wel even. Ja. Uh, dus, en dat wordt dan aan iedereen gepikt. En daarom is het ook uh, een uh, vals bericht. Je moet ja. niet iemand mm. op die manier in de uh, spotlight uh, zetten. Alsof vaderschap iets verdachts is voor een politicus. Dat is krankzinnig. Je hebt geen ook... commitment voor je baan, blijkbaar. Maar de, de, ja. daarom zeg ik ook, van iedereen die dit leest, die... Bagger. Heeft toch meteen de sympathie voor Asje. En dat is denk ik ook de reden waarom ze het anoniem hebben gedaan omdat je zelf ook wel weet dat het aan alle kanten schuurt, dat je daarover loopt uh, te moppen. Nee, volgens mij hebben ze het anoniem gedaan. Omdat ze uh, toch uh, hun irritatie. Het zal best irritatie geweest zijn. Het ja. irritatie kwijt zijn, maar anoniem is ook altijd een kwestie van even lekker beschadigen. Ja, punt. Uh, achter deze zaak, tenminste, uh, voorlopig. Uh, Filipijnen. Uh, er komt een uh, nationale tv-actie voor de Filipijnen komende maandag. Dat uh, maakte de NPO dus gisteren bekend. En we hoorden dus net dat er uh, voor de radio. Uh, in ieder geval geen Radio 555 komt. Dat was al was twee keer uh, was dat een, een gezamenlijk uh, radiostation van de, van de commerciële en de publieke omroep. En de commerciële willen dat niet, kennelijk. Het is mij totaal onduidelijk waarom, want Jan Westerhof wil het niet zeggen. Nee, maar ik vind het ook heel raar dat dan uh, uh, de publieke omroep ook niet zegt... van ja, nee, Nou dan doen we het zonder en we kijken wel wie aanhaakt. Uh, ik bedoel, ze kunnen het toch zelf ook gewoon doen? Nou ja, ze gaan dus Radio 2 uh, daarvoor ja, vrijmaken. Ja, nee, maar het blijft gewoon Radio 2. Maar je ja. kunt toch gewoon Radio 555 gewoon dan starten... en ja. kijken wie wel mee wil doen. Ik vind het heel raar dat, dat 538 zegt... ja, wij willen wel, maar dan moet iedereen meedoen. Ja, doe gewoon mee. En uh, uh, je zult zien, als er drie meedoen... Nou, dan, wil het, uh, de, de, de, dan komt de rest aan, ja, Wat vind jij ervan, welke? Nou, weet je, uh, uh, zelfs voor zoiets... als daar op een andere plaats in de wereld... zo'n ongelooflijke uh, ramp gebeurt... dat er onderling nog gekissenbisten moet worden... wil je wel of niet meedoen. En aan de andere kant hoorde ik uh, uh, zojuist ook vertellen... maar die stations die niet aansluiten bij dat totaalgebeuren... die gaan toch die dag zelf actie voor de uh, Filipijnen... Aan, ja. uh, dan denk ik, ach, dat is ook goed. Ja, Laten we maar, ophouden goed. met kinderachtig gedoe. Nee, maar dat vijf en vijf... ik heb er zelf al meegedaan toen... Dat dat is op zich een hartstikke leuk, niet, Steven. Je krijgt dus inderdaad Giel Belen en Edwin Evers... die, die uh, nu elkaars concurrenten in feite zijn in de ochtend, die dan samen ja. een programma presenteren. Maar het publiek werkt toch al mooi samen. Ja, zeker. Dat gaat gebeuren. Dan naar de TV. Uh, ook daar is gekozen om niet één grote show te doen. Want nog ze... niet. Dat begreep niet. ik. Ja. Gisteren gister, gister, begreep ja, ik. ik. Gek. Echt? Nee, gisteren begreep ik dat het. Nog uitgewerkt moest worden. Want uh, dat was bij de wereldreis door. In ieder geval, van we gaan iets doen en we praten nog over een afsluitende uh, uh, uitzending. Da daar zat Gira Timmer, dat is ja. de, de, de videobaas van de publieke omroep. En die zegt inderdaad, al die programma's, ook de commerciële, ja, die gaan allemaal op hun manier daar aandacht aan besteden. En er komt niet één totaalprogramma van half negen tot tien op alle. Nee, volgens mij was het wel afgerond zo. Want oh. het echt. Dus ieder programma uh, besteedt aandacht aan uh, Giro 555... En ik vind dat een veel, en veel betere vorm uh, dan uh, dat angstvisioen, letterlijk angstvisioen wat ik uh, eerst had. Toen ik hoorde dat er uh, weer actiewet, uh, tv-actie werd overwogen. Namelijk zo'n uh, uh, avondshow met allemaal uh, Smartlab-BN'ers die uh, daar met tranen in de ogen en weet ik het allemaal. Mij stoot dat verschrikkelijk af. En uh, ik was ook heel blij dat uh, Jean-Pierre uh, Gele van de Volkskrant het ook zo treffend opschreef. Uh, ik vind dit een veel betere oplossing. Besteed er aandacht aan. Want iedere euro die de extra mee binnenhaalt is prima. Maar uh, zo'n podium vol uh, jammerende mensen. En uh, nou. bekende Nederlanders die zelfs in een telefoonpanel gaan zitten. Dat hoeft voor mij niet. Mark? Ja, nou ja, dit, dit, ik, ik, Voor mij hoeft het niet. Maar ik weet wel dat het het meest effectief is. Uh, omdat je dan inderdaad... De, de, alles Bij elkaar brengt en mensen geven dan het, het meest, en je moet heel veel zielige filmpjes uh, moet je ertussen plakken. Uh, heel veel gedragen stemmen uh, die zeggen dat het toch echt nu gestort moet worden, en pang, dan vliegt een meter omhoog. Ja, de en dat kant... is toch wat anders dan, dan ja. losse reportages. Daar, daar, ja, dat levert volgens mij veel minder op. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat een heleboel mensen juist niet die avond niet naar zoiets kijken, want om me heen hoor ik ook uh, weerzin tegen uh, dat soort acties, dus die. Uh, Gegevens bij al kwijt. Aan de andere kant las ik vanmorgen ook. je aller... nu wel dan? Ja, ik las vanmorgen namelijk in de ochtendbladen dat uh, uh, Giro 555 de samenwerkende hulporganisaties worden overstelpt. Uh, door mailtjes, telefoontjes, donaties en zo. Dus Nederland is echt goed bezig. Goed. Uh, dat is dat. Dan nog even naar uh, de boeken. Uh, want op ons, uh, onze website uh, www.mediablog.nl dat is een beetje geleerd aan dit programma. Uh, vandaag een column van schrijver Frank Heijnen. Hij schrijft in zijn column De auteur leeft op tv, maar het boek is dood. En uh, dat ziet hij uh, op dit moment gebeuren dat een schrijver een boek heeft geschreven dat een uh, boek uh, een alibi wordt voor een... <laughs> TV-gesprek. Het gaat eigenlijk alleen maar over de schrijver... en, en vooral over wat hij allemaal uh, bezig uh, wat, wat houdt... maar niet zozeer over het boek. Um, ja, nou ja, de, de, dat stuk van Frank Heijn is echt leuk om te lezen. Het staat dus op www.mediablog.nl. Uh, zie jij die trend ook, uh, uh, Mark? Mark. Ja. <lacht> uh, zie ik die trend ook. Uh, nou, nou, twee dingen daarover. Uh, Eén is, uh, schrijvers moeten inderdaad veel meer een merk zijn. Hè, dus de, het moet gepositioneerd worden en vervolgens... Uh, uh, uh, kunnen ze pas boeken gaan verkopen. En twee, het is volgens mij echt van alle tijden. En soms is het in het belang van de schrijver om het te doen... en soms ook in het belang van het programma om het te doen. Want uh, Peter R. De Vries, kan ik me nog herinneren... die had een, uh, een, een, een boekje geschreven... en dat bracht ja, hij te kunnen promoten bij uh, De Wereld Rijdt Door. Ja. En vervolgens ja. ging het er niet over. En uh, stampte die bijna woedend de studio uit. Dus toen ja. was het de redactie die het er niet over wilde hebben... En uh, nou ja, recentelijk zagen we dus inderdaad twee uh, actrices die uh, het eigenlijk niet over het boekje wilden hebben, omdat ze het blijkbaar toch te vonden. Uh, Lies <laughs> van Hout en, en Alina en, Ja, En, die, en die, die, die, die wilden het dus over andere dingen hebben. Dus soms heeft de schrijver er belang bij en soms. Uh, uh, het programma. Het feit is wel dat voor schrijvers meer dan eens geldt, je moet je presenteren als een, uh, een zelfstandig merk en dan kun je pas boeken gaan verkopen. Bouke. Ja, ik weet niet, want gisteren bijvoorbeeld heeft uh, Twan Heijmans, Volkskrant-journalist, met uh, zijn boek Op Zee, dat is vertaald in het Duits en in het Frans, en heeft een hele echte pres uh, prestigieuze Frans literatuurprijs gewonnen, en hij heeft daar echt niet... Uh, aan tafels in de talkshows in Frankrijk gezeten. Dat, is, dat boek heeft het op eigen kracht gedaan. Dus we moeten niet vergeten dat dat ook kan. Gewoon een goed boek school. Zijn ja, al, maar ja, toch ja, goed. Absoluut. Uh, ja, maar uh, Goede boeken zijn een uitzondering. Ja. En, dus, uh, en, en wat natuurlijk ook uh, meespeelt. Uh, uh, uh, met die, met die talkshows. Pardon? Uh, nou, ik hoorde iemand er doorheen. Uh, dus oh. ah, daar is mijn cursor. Ik was mijn cursor kwijt. Hé. Hey. Oh, is iemand? Iemand is een cursus. Ja, De Net de, de, de, de, de, de nette NOS zit gewoon door ons heen te kwaad. Ja, dat zegt wie we nou. het nou, gaat over de 68% 60 in is nu 60% geworden. Ik wil net zeggen ja. dat in de zendtijd van de NCV dit soort termen bezig is. Dat kan toch helemaal niet? Nee, ga uh, door. Uh, uh, uh, wat je ook ziet bij de talkshows is dat ze. Uh, je krijgt langzamerhand de indruk dat ze dolblij zijn. als ze maar een gast hebben. En de gevulde tafel. Want er uh, komen er steeds meer talkshows. En uh, de vijver waarin gevist kan worden is nou eenmaal in Nederland klein. Uh, dus je ziet uh, punt 1 steeds weer dezelfde uh, gezichten. Uh, maar daar wordt wel vaak over geklaagd. En punt 2, als iemand dus een boekje al eens de flooding geschreven heeft... en er, staat, er zit ook nog een leuk kopje achter. En het heeft misschien nou. nog een ander verhaal. Ach, dan, is, weet je, dan maar, heb je gewoon weer 10 maar, maar het vol. Het voorbeeld wat genoemd wordt op het uh, weblog... dat vind ik namelijk echt heel grappig... En of dat nou een, een trend is, het is één keer gebeurd... Een, een schrijver komt bij Pauw en Witteman, uh, die vertelt iets... en die is een paar dagen later terug om te vertellen... Ja. wat het effect was, was om bij Pauw en Witteman te nou, zijn. Ja, dat waren die Eus en Mazo. Ja. Die, die allebei uh, ontzettend veel reacties... en dan, reactie ga wel, hun dan ga je wel heel erg ver. Maar om te zeggen dat dat dan een trend is... Uh, ik, ik mag hopen van niet, uh, nee. maar ja, dat gebeurt dus ook. Ja, maar nou, wel heel zeggen... grappig was van de week over Paul Wittemann gesproken. Bolk, Fris Bolk, ja, zij zat er. Ja, dat ik niet zeggen, ja. En die zat er. En er zat ook iemand uh, met een boek, ben we even, even kwijt wie. Oh ja, uh, uh, Isa Hoes ja. zat er met een ja, boek. De, en en uh, bij Bolk zei, ging het alleen maar over de aardofielen. En uh, <laughs> over, over dat onderwerp. En, uh, toen op laatst realiseerde Paul Witte, want de <laughs> aftiteling was al bijna voorbij, realiseerde hij zich: oh, hemel, Die Frits had ook nog een boekje bij zich. Dus dacht hij, oh ja, Frits Books had ook een boekje. Nog ja. net, nog net ja. het als het ja. zwart ging. Nou ja, dat, daar, dat, beter kun je het uitbeelden, dat gasten toch. Soms onder voorwenselen worden binnengehaald. Ik kan me zo voorstellen dat het gebeurt dus Frits, wil je hebben, daar heb ik geen zin in. Frits, luister eentje moet wel komen. Uh, oh, je hebt toch ook een boek geschreven, weet je, we steden uh, ook daar uh, meteen Uitgever zegt <laughs> ook nog een keer, Frits, gaat er nou heen. Goed ja, voor je boek. Ja. Ja. Het is even over uh, homo <laughs> houden. Oké, okay, nou dat. Uh, wie, wie na wil lezen, uh, die prachtige uh, column van Frank Heijnen. Ja, hij is leuk. Uh, ja. Mediablog.nl, dus www.mediablog.nl. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Mark Vis en Wauke van Scherrenburg. Waar ja, we ziek eruit kunnen krijgen, nee, hè? ja. Wat? We hoopten dat het plaatje nu uh, geschrapt werd, maar dat gaat niet gebeuren. Hey, nee, nee, het plaatje gaan we draaien. We gaan straks nog veel meer plaatjes draaien op Radio 1. Het is niet zomaar een plaatje, dit is Billy Idol, dames en heren. Do I never guessed it would bother my phone Nu met hem zijn. Billy Idol, 1987 was dit een hitje voor hem in Nederland. Sweet 16 geheten. We gaan de nieuwskunst spelen. Doen we met Johan Smit. Die is 62 jaar en komt uit Heteren. Waar ligt dat ook alweer? In Overbetuwe. Dus tegenover Wageningen aan de andere kant van de Rijn zeg ik altijd. Kijk aan, daar is het dus. En u bent gepensioneerd theoloog. Ja. En wat doet een gepensioneerd theoloog? Ja, ik ben theoloog, maar gepensioneerd Precies, geestelijk dan, verzorger. Want dat ben je voor je hele leven gewoon? Ik, ja, theoloog is een opleiding. Ja. En dan kan je allerlei beroepen doen. En ik ben mijn hele leven geestelijk verzorger geweest. 14 jaar in ziekenhuizen en 19 jaar voor mensen met een verstandelijke beperking. En daar ben ik ook op gepromoveerd. Kijk aan. En, en, en nu? Uh, wat meer tijd dus? Ik schrijf heel veel verhalen... Ik heb net een prijs gewonnen met een verhaal schrijven. U de wil in een talkshow komen. Ja, ja, ja, dat is heel erg leuk. Ik heb een verhaal over mijn familienaam. In mijn familie komt de naam Smit met D, T en T voor. Oh, wat grappig. Ik heb een verhaal geschreven, dat is nu net klaar, over mijn gehandicapte vriend Klaas. Die is 50 jaar en dan heb ik ook 50 jaar geschiedenis van de gehandicaptenzorg gecombineerd. Dus nou, dat ja. soort dingen doe ik. Oké, okay, nou hartstikke goed. En intussen het nieuws een beetje bij, uh, ja, bijhouden. 60 punten is de hoogste score, daar moet u overheen. Mijn stelling, eurofielen zijn gevaarlijker voor Europa dan Marine Le Pen. Niemand bepaalt mijn leven, dat doe ik zelf wel. Hmm. Ik zeg goedenavond, Sophie Inneveld, De Nationale Nieuwsquiz. Uh, Volgens ja, mij is Marine uh, Le Pen geen antisemiet, uh, uh, meer haar vader. Die, die hele partij staat voor antisemitisme, racisme en ook homohaat. Ze gaan dus campagne voeren om gekozen te worden in een instituut... dat ze het liefst zo snel mogelijk zouden willen opdoeken. De rol van de Front National sera decisief. Bingo. Nou, niet iedereen is dus blij met de komst van Marine Le Pen naar uh, Nederland. Uh, hier is vraag 1. Juist gisteren werd bekend dat de PVV een onafhankelijk bureau heeft ingehuurd... om onderzoek te doen naar de kosten van een eventueel vertrek uit welke organisatie? Uit de Europese Unie. Dat is goed. Vorig jaar lieten ze ook al onderzoek doen... naar de terugkeer van de gulden. Maar dit is een veel breder onderzoek, zegt Wilders. Kosten 270.000 euro. Vraag 2. Ondertussen wil Wilders graag met het Front Nationaal samenwerken... om juist meer invloed te krijgen in het Europese parlement. Maar daar moeten nog wel meer partijen aan meewerken. Om samen één rechtspopulistische fractie te vormen... moeten er minstens hoeveel landen meedoen? Zes. Zeven, staat hier. In een nieuw te vormen fractie moet minstens een kwart... van de lidstaten vertegenwoordigd zijn. De EU heeft nu... 28 lidstaten. Vraag 3, daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. Die Hoe <laughs> staat te wachten op het vliegtuig van Willem-Alexander ja, ja. Maxima? Ja, het is aan boord. So. En is het ook jouw king? Oh ja, yeah, hij is de Duitse king. Dus so we, are, we are Dutch. Dus als je Duits bent, dan then hij de Duitse king. Nou, met veel lawaai dus zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima... begonnen aan hun kennismakingsbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vraag 3. Op welk eiland kwamen ze gisteren aan? Sint Maarten. Dat is goed. Vraag 4. In de buurt van Sint Maarten op de Caribische Zee... was de koninklijke marine druk met een hele andere zaak. Er werd namelijk een flinke drugsvangst gedaan... na een spectaculaire schietpartij. De marine was gewaarschuwd door de Amerikaanse kustwacht. De Amerikanen hadden een speedboot gezien... toen die wegvoer uit welk land... Suriname. Had gekund, Dus is Colombia. Werden acties gericht geschoten op de buitenboordmotoren van de smokkelboot. Um, vraag 5: een geluidsfragment. Wie is dit? We hebben besloten dat als iemand bijstand ontvangt... hij ook iets terug kan doen voor de samenleving. Dat uh, is wat er nu in de nieuwe maatregelen zit. Staatssecretaris Kleinsma... Jetta Kleinsma, Sociale Zaken, inderdaad. Gemeenten worden voortaan verplicht om een tegenprestatie te vragen... aan mensen in de bijstand. Vraag 6, er komen uh, nog meer nieuwe regels. Als iemand in de bijstand zich bijvoorbeeld ernstig misdraagt... dan kan de gemeente een uitkering stoppen. Voor maximaal hoeveel maanden kan dat? Drie. En ook dat is goed. Vanaf 1 juli volgend jaar wordt dat plan ingevoerd. Straks in Stand.nl gaan we daarover doorpraten. Dan de laatste vraag. Daar kunt u nog vier punten mee verdienen. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Vier. Ik ben er ook voor jongeren en families. Drie. Een DJ is mijn hekkensluiter. Twee. Serious request. Dat is niet goed. Het is namelijk de quote 500... Um, ik ben er voor jongeren en families. Nou ja, er is nu ook een lijst dus van de rijkste jongeren... en er is een lijst met de rijkste families. DJ Chesto is de hackersluiter dit keer. 54 miljoen euro verdient hij. Dan ben je dus nog maar in die in die lijst. In totaal hebben die 500 mensen op de lijst 113,1 miljard euro... En op de eerste plaats staat opnieuw Charlene de Carvalho Heineken... de erfgename van het Heineken-imperium. Zij heeft 7,2 miljard euro. De quote 500, die zochten we. Um, u komt op 4, en dat betekent dat er zometeen 15 nodig zijn... om in ieder geval gelijk te komen met die 60 punten die er nu staan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 onaangepast gedragen. Dan kunnen ze tot drie maanden gekort worden op hun bijstandsuitkering. Ook moeten de handen uit de mouwen... want er moet drie tot vier dagen vrijwilligerswerk worden gedaan... door de bijstandstrekkers. En dus, de stelling. Het is terecht dat de regels voor de bijstand worden aangescherpt. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. U kunt gratis bellen 0800 1101. De website www.stand.nl. En u kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Johan Smit, 62 jaar uit Heteren, is vandaag onze kandidaat in de quiz. Uh, nou, de gegevens vooraf, voordat we deel 2 gaan spelen, factor is uh, 4. Dat betekent dat er in ieder geval 15 goed moeten zijn, want we hebben een hoogste score tot nu toe van 60. Nou, dat kan in de tijd die we hebben, namelijk 90 seconden. Ik stel de vraag, dan geeft u het antwoord of u zegt pas, daar komen ze. De nationale nieuwsbis. In Zuid-Holland en welke andere provincie zijn er vandaag gemeenteraadsverkiezingen? Friesland. Goed, welke oranje-speler heeft zich voor de komende oefenende wel eens afgemeld vanwege teen- en liesklachten? klachten Van Persie. Goed, de politie heeft twintig tips na de uitzending van gisteren gekregen van opsporing verzocht over welk meisje? Hulmeisje. Goed, Ban ki Moon is de eerste secretaris-generaal van de VN die welk voormalig kamp zal bezoeken? Auschwitz. Goed, enkele honderden mensen liepen gisteren mee in een stille tocht door welke plaats? Reuver. Ook goed, welke partij wil dat er een Elfstedentocht komt op kunsthuis? Pvv Friesland. Dat is goed, de dertig opvarenden van het Greenpeace-schip zijn gisteren overgebracht van Moermans naar welke stad? sint petersburg Goed, de VN-veiligheidsraad heeft besloten de troepenmacht in welk Afrikaans land met ruim 4000 militairen uit te breiden. Pas. Somalië. Uit een nieuw evaluatierapport blijkt dat patiënten weinig vertrouwen hebben in welk klachtenmeldpunt? college. Dat is goed. De veelbesproken relatie tussen Estelle Kruiven en wie schijnt voorbij Badari. te zijn? Badari. Goed. Op welk station staat vanaf vandaag een levensgrote replica van een Tyrannosaurus Rex? Leiden. Goed. Op de A10 bij Amsterdam werd gisteren een proef gedaan met wat voor soort auto's? Robotauto's. Zelfrijdende auto's, rekening goed. Welk land heeft gisteren de noodtoestand en avondklok na drie maanden beëindigd? Egypte. Dat is goed. Welk gebouw is nu officieel het nieuwste hoogste gebouw in de VS? World Trade Center. Ook dat is goed. Een groep mensen heeft gisteren in welke plaats het gebouw van een woningstichting bestormd? Venlo. Goed, Paul Rabbering, Koens Wijnenberg en welke andere 3FM-DJ gaan in het glazen huis zitten? Uh, nog een keer. Paul Rabbering en Koens Wijnenberg en wie is de andere drie of BJ? Ja, ik is goed. Belen. Ajax moet een boete betalen omdat de supporters een beledigend spandoek toonden. tijdens de wedstrijd tegen welke club? Zeldek. En ook dat is goed. Daar begon ik mee in de knal. En dan rekenen we die erbij. En de vraag is nu: zijn het er 15? Minimaal? He? Uw vrouw zit erbij. Is meegeteld? Stak ze meegeteld? Straks zet de duim Ik op. heb geen idee. Oké, okay. het zijn er 16. Zo. Dus dan komt u op 64 punten. Ja. Goed ingehaald, want u liet het in de eerste ronde een beetje zitten. Maar, ja, het uh, gekke is van die quote, dat had ik heel goed voorbereid. Maar juist die vragen, die, het is lastig om dat voor te bereiden. Ja. U krijgt van ons voorlopig mee de kaarten voor beeld en geluid... de lunchradio, de mok en de lunchbox. Gaat allemaal mee naar hetere. En wie weet 300 euro als dit de hoogste score blijft. Dankjewel. Goede reis terug. Dank. Meld melden ons zometeen met een heuse werklunch... na het NOS Journaal van 1 uur.